Ah, geweldig, natuurlijk. Aan het begin van de tweede uur van de show. Bobby Hab, de oorspronkelijke uitvoering van Sunny. Natuurlijk. Uh, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ga je oren ook dit uur weer vertroetelen. Met prachtige muziek. Maar ook met een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En ook weer bijzondere muziek van Delany en Bonnie. Samen met hun vrienden met Never Ending Song of Love. I'm Een nummer waar je lekker op kon dansen... hoorde je zojuist van Delaney Bunny en Friends, Never Ending Song of Love... en een van de laatste nummers van uh, de Moody Blues. Natuurlijk wereldberoemd geworden met Nights in White zetten. maar deze mag er ook zijn, Blue World. Ja. Soms moet je eens een keer luisteren naar die teksten van die liedjes. Hè? Want uh, soms zijn die liedjesteksten geweldig. Ja, echt dichtkunst vaak ook... Of soms ook gewoon onbegrijpelijk, maar goed, dat maakt uh, niet uit. Het is uh, dan wel weer leuk als het lekker klinkt, want dan uh, geniet je van de melodie. Maar Blue World was ook wel een, uh, ja, een mooie tekst. Je zou hem kunnen vinden bij uh, van uh, die websites waar al die songteksten op staan. Dan kun je het lekker meelezen, ook leuk hoor trouwens. En dan kom je tot schitterende ontdekkingen of, nou ja, wat is dit voor een onzintekst? Hey. Sorry dat ik jou mee moest nemen Naar nou, mijn paradijs vol problemen Maar spanning is hier genoeg oeh, oeh, oeh. Ik weet niet waar je op had gerekend Maar voor saai heb jij niet getekend Het is een zegen maar ook een vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom Mijn ontbijt begint te eten in de avond Maar ik leef voor jou en jij ziet dat nog niet the 6 ik vaak geen geduld had, want korte lontje steeds weer de schuld gaf, ik heb het zelf soms niet eens door, ik geef toe dat elke smoes flauwekul was, en ik af en toe best een lul was, dus ik hoop dat jij dit hoort, we kunnen de allerhoogste bergen, om dit voor ons te laten. Muziek voor bij de voorbereiding van de brunch, want misschien ben je daar wel lekker mee bezig en uh, dan kun je wel uh, ja, prachtige muziek gebruiken toch? De muziek van uh, Go FM, Nirvana en Rainbow Chaser en voor natuurlijk Anton. Want ja, niet alleen oude meuk in de show, maar ook ja, ontzettend leuke liedjes van nu. Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Straks, over ongeveer een minuut of tien, twaalf, een uh, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg, bij wie kan u terecht voor Goede Raad? Goede Raad is peperduur, dus uh, misschien kostte het ook een kleine duit. Je hoort het straks hier bij GoFam. We raakten samen alles weer kwijt. En praatjes zat in de kroegen, soms viel dat niet bij iedereen. Maar dan stonden we schouder aan schouder en sloegen ons er samen doorheen. we share, but came a day that that business ended, and why that was still hangs in the air, hey, hey Robbie, Robbie how's life these days, your eyes are filled with sadness, it's not your style to look this way. Notre plus tendre enfance, nous étions toujours en vacances. Notre amitié, qu'est-elle devenue? Hé, hey, hé, hey, Robbie, Robbie, excuse-moi, tes yeux me semblent. En c'est de tout oublier, puisque notre amitié existe. Oh, hoe lang ken ik jou, al, Robbie? Oh, jongen, wat een lange tijd. We hebben samen veel gewonnen, en al zijn we samen alles kwijt. geweldige muziek van uh, Peter en zijn Rockets. Jawel. Robbie. ging over Rob Out, de baas van Radio Veronica van 100 jaar geleden. Weet je wel. Uh, lang geleden. En je hoorde het, het lied niet alleen in het Nederlands, maar ook in het uh, Chardon uh, français En het Stone Cold English. <laughs> nou ja, een hele speciale mix hoorde je hier bij GoFam. Verder hoorde je, you are the first, the last, my everything. Over een paar minuten de reportage van Jeroen van Gent. Ik kijk er nu al naar uit, want er zit vast wel weer een positieve boodschap in. Het komt eraan na Madonna en Vogue. van de week dat ze best wel goed kan zingen. Ja, niet alleen op de CD of op de MP3 of de WAF, maar ook op het uh, podium. Want ze trad kort geleden nog op in Nederland en uh, ze deed daar geen, uh, ja, wat zal ik zeggen? Geen Israëlische uitvoering van haar lied, oh, zal ik maar zeggen. Folk hoorde je hier bij uh, GoFM. Uh, tijd voor de repartijs van Jeroen van Gent. Goede raad, dat schrijft hij hier, is duur en met de huidige inflatie wel haast onbetaalbaar bij wie kan u terecht voor goede raad is het dan gratis of moet u daar toch voor betalen nou ja Jeroen van Gent ging zoals altijd de straat op zo brutaal als hij is en hij vroeg het u en hier zijn uw antwoorden Goedemiddag. Mag ik een kort uitvragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen, geen ellende, geen politiek of zo, Maar een leuke soort van man bij de hond vragen. Mag ik dat proberen? Ja, dat jij maar. Nou, als, als je niks vindt, dan loop je gewoon door. Hoi! Uh, bij, wie, bij wie kan u terecht voor een goede raad? Wat is dus zo'n man bij de hond vragen? Um... Had u vast niet verwacht. Nee, bij je vader en moeder, denk ik. Ja? ja. Leven die nog? Nee, voor, nee. Mij, niet, voor mij niet. Nee, nee helaas niet, nee. Hoe ging het vroeger bij vader en moeder? Dan konden jullie echt terecht? Echt. Ja, va vaak wel. Ja, ja. Maar niet, niet bij alle dingen, maar de meeste dingen wel. Ja. Ook na de puberteit nog? Oh, <laughs> Even privé, nou. ja. Dat is vaak moeilijk, hè? Ja, nou, sommige dingen wel, maar niet alles. Nee nee. Nee, nee, nee. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Leuke lichtvoetige Maar Zal ik het proberen bij u? Ja, probeer het maar. Moet u opletten. Bij wie kan u terecht voor een goede raad? Nou, mijn vriendin. Ja, Goede vriendin, ja. En uh, ja, hoe gaat dat? Moet u die dan opzoeken of gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat wel vanzelf. <laughs> dat gaat woont wel ver weg. Maar... Oh. Ja, we voelen altijd wel haar fijn wanneer we elkaar nodig hebben. Ah ja. Dus dat is fijn. Dat we is... zijn al 65 jaar vriendin. Oh, dat is lang. Dus dat is heel lang. Ja. Een soort van telepathie? Ja, zoiets. Ja, dat kan wel zeggen, ja. ja. Dat je de telefoon wil ja. pakken, maar dat en er al gebeld wordt? En dat zij het. al. Ja. Ja. ja, zo gaat dat. Ik ja. ken ja. dat. Nou, ja. Ja. Bij wie kan u terecht voor een goede raad? Bij mijn vrouw. Ja, die staat naast u. Ja, dat klopt. U. Dan ja. hoort u het ook eens van een ander. Ja. <laughs> um, en waar zit hem dat in? Ik bedoel, gaat dat vanzelf? Hoeft dit, moet u wel eens vragen of, of loopt dat gewoon zo? Nee, meestal gaat het wel vanzelf, ja. ja u kent elkaar zo, dat u, dat u elkaar dan aanvoelt. Ik denk het wel, ja. ja? ja. Maar, maar ja, hoe, hoe is dat zo gegroeid? Hoe gaat dat nou? Spreekt nou, het voor dat voor zich? Ik denk dat je elkaar op een gegeven moment wel, wel leert kennen... en dat je wel een beetje weet... Uh, bepaalde dingen waar je het over hebt... of hoe je, hoe, dat, je dat aanvoelt. Uh. En andersom, ook nog? Is het tweerichtingsverkeer, zeg maar? Dat, dat denk ik wel. Hè? Ja? Ja. Ja. Okay. ja. Dat denk ik wel, ja. Bij wie kan jij terecht voor een goede raad? Uh, bij mijn vriend waarmee ik samenwoon. Dus nee, dat nee. Uh, komt goed uit dan. Heel snel antwoord. <laughs> ja. ja, nee, hij weet altijd wel goede raad te geven. Hij is altijd eerlijk. En uh, ook al in eerste instantie is, is het niet altijd helemaal wat je dan wil. Maar uiteindelijk heeft hij dan wel gelijk. Nou, dat is het wel een goede raad. Dus goed, ik volg dat, het vaak, vaak ook wel. Nog een voorbeeld misschien? Ja, wordt al te privé misschien, maar ja, toch? Een goed voorbeeld. Een ja, cent. bijvoorbeeld uh, hè, als je het ergens uh, op je werk dat je het op een gegeven moment niet zo meer naar je zin hebt. die toch zegt van joh, we gaan nou verder zoeken. Ja, het zijn echt zoveel leukere dingen. Kan ah. ik niet vasthangen? Nou, ah. heb ik ook gedaan. Dat is goed uitgepakt. Kijk, dus, uh, dat is echt een goede raad. Dat is een goede raad, In de praktijk. ja, zeker. Bij wie kan u nou terecht voor een goede raad? Voor een goede raad? Ja, bij mezelf. Maar nou, u zelf? Ja. Hoe doet u dat nou? Nou gewoon, de vraag in mijn hoofd stellen en dan kijken of ik daar een antwoord op kan vinden. En lukt dat? Zegt u? Lukt dat? Ja, meestal nee. wel. Ik vaar altijd een eigen koers. Ja. Nou dat is heel knap eigenlijk. Ja nee hoor, het is niet zo knap hoor. Het is wel een kwestie van nuchter blijven. Is het misschien omdat u eerder dat wel geprobeerd heeft met, met andere raadvragen en dat het teleurstelde? Of? Nee hoor meneer, ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest. Dus ik heb altijd mijn eigen boodschap om te doppen. Juist, dat is een hele goede leerschool, hè, zelfstandig ja. ondernemer. Ja. Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige soort van man-uit-hond vragen. Oké. Okay. Okay. Uh, dus geen ellende. Oh, geen, geen politiek ellende. en oh, zo. Ja. Leuke lichtvoetige, hele verrassende vragen. Want bij wie kan u terecht voor een goede raad? Dat is zo'n oh, Bij mijn moeder he. Ja. Tuurlijk, altijd. Altijd? Ja, altijd. Staat altijd voor me klaar. Dus voor een goede raad, even naar moeder. Ja, zeker. Kunt u Zo. nog een leuk voorbeeldje noemen, misschien? Oh, ja, ja, niet al te privé, maar. Uh, nou, oh, gisteren toevallig met mijn gordijnen. Ik, uh, ik heb nieuwe kozijnen en ik zat te knoeien met wat voor gordijnen moet ik nou. Uh... En ik had iets heel leuks bedacht met een roe aan de buitenkant. En zij staat daar en ze zegt: Waarom doe je niet dit? Uh, ja, waarom niet? Dan denk je dat je volwassen bent en alles wel goed weet. Maar je moeder heeft dan toch nog betere ideeën. Ja, levenservaring. Ja, zeker. Ja, Met gordijnen. Dan, ja, en vroeger maakte ze natuurlijk zelf gordijnen. Dus dan weet je al helemaal... Uh... Ja, nee, was dat fijn. Goeie. Ja, vond ik ook. Uh, bij wie kan u nou terecht voor een goede raad? Een goede bij raad. mijn gezin. Gezin? Ja, als je volwassen kinderen hebt, dan is het wel fijn. Oh ja. Altijd ja. wel iemand die goede ja, raad kan ja, geven. Ja, ja, En goede vrienden, natuurlijk. Ja. Kun u een voorbeeldje uit de praktijk noemen zonder altijd te privé te worden? Een, een recent iets voor de groep? Nou ja, het kan over je gezondheid gaan, over je, over je werk. Er is altijd wel iets om, uh, wat even wat minder gaat. Maar ja. waar ik daar weinig last van heb, maar... Nou, het is altijd fijn om mensen te hebben waarop je kunt terugvallen. Ja. Er kunnen altijd situaties aan staan waardoor dat, waardoor dat nodig is. Ja. En dan is het fijn om bevestigd te krijgen dat ze er zijn. Voornamelijk gezin dus, familie? Ja, dat is toch het eerste. Waar je... Gezin is het allerbelangrijkste. Aller, aller dus... Ook oh, bij mijn zus. Aha. En hoe loopt dat? Ik bedoel, ja, het stond altijd privé te worden, maar gaat dat vanzelf of... Ja, dat gaat er helemaal vanzelf. zelf. Ja, dan, uh, als wij elkaar zien, dan uh, komt alles er gewoon uit wat je wil weten. Uh, ja, dat gaat vanzelf. Kopje koffie drinken of zo, dat soort dingen. Bij ja, elke. precies. Ja. En waar bestaat die goederaad uit? Kunt u nog een voorbeeldje ja. geven misschien? Ja, niet, zeg maar oh, okay. niet al te privé. Ja, oh, ja. Nou, dat ik me niet zo druk moet maken, wacht dingen maar af. Hé. Oh. Hey. oh ja. Ja, niet vooruit lopen op zaken. Dat is zoiets ja dat. Ah. Ja. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Niet. Je hebt dus zelf genoeg problemen Zorg maar dat jij die ziet Als ik echt heel eerlijk ben Ik heb liever dat je liegt. De waarheid van altijd nog Je bent hier niet te bieden. Goede raad, goede raad, goede raad Als je het maar laat Goederaad, goederaad, goederaad. Als je het maar laat, je zegt dat je het goed bedoelt. Maar wat mij het meeste stond. dat jij je er goed bij voelt. En zogenaamd weet hoe het komt. Het is ook nog geen eeuwigheid geleden dat ik die gehoord heb. Ik verbaas me vandaag over de playlist. Ja, ik zoek een hele hoop zelf uit. Maar de computer doet ook het nodige. En uh, dan word je verrast door zo'n nummer als dit. Uit 1973 van 10CC Daanen. En uh, goed geprobeerd. Zong Goede Raad. Dat was weer zo'n nummer waarvan je denkt, wat is dit in hemelsnaam? Maar het past bij het onderwerp waarmee Jeroen van Gent de boer opging. Ja, en hij zoekt dan zelf zo'n nummer uit die een beetje past bij het verhaal wat hij heeft gehouden op straat. Heb ik al iets verteld over onze televisiezender? Hm? Nee? Nou, GoTV bestaat ook nog, hè? Ja, geweldig. Vol met videoclips. Uh, geweldig. Uh, ik heb net zitten spieken en er kwam ook wel weer iets leuks voorbij van Sunny en Cher. Dat was heel aardig. Dus mocht jij een beetje muzikaal behang willen hebben, zo op de dag... Je kunt natuurlijk ook gewoon naar ons luisteren. Dan heb je geen afleiding van beeld. Maar denk je bij jezelf, ik wil een levend bang. Ga dan naar onze website go-rtv.nl. Daar vind je de frequenties waar je onze tv-zender kunt bekijken. Maar je kunt hem ook via de website bekijken hoor. Ook uh, net zo makkelijk. Maar wil je hem uh, mooi op je grote scherm hebben. Dan vind je op onze website alle informatie waar je het beste GoTV kunt ontvangen. Dus doe dat maar eens. Echt leuk hoor. Dus heel verrassend iedereen. De dag weer. The gods name. If it makes you feel bad seeing me so tense No self-confidence But you see the winning take TV Van deze muziek word je toch ontzettend relaxed, toch? Ja. Tsukiro. En Il Volo. En Abba. The winner takes it all. We hoorden net daarvoor. Ja. Wat schiet de tijd op, hè? Ongelooflijk. Sorry, joh, joh. De show is over voordat je het weet. Maar we hebben nog een leuke hier. Komt er aan. Rapata de Delrins. The captain of your ship. Ook zo'n mooie, gouden herinnering. Captain of your ship, inderdaad. Ripa Runs uit de jaren 60. En uh, deze kapitein verlaat het schip. Maar niet als uh, eerste hoor trouwens. Maar als laatste uiteraard. De... Zoals het hoort. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van GOFM. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Was leuk. Fijn dat je erbij was. En volgende week ben ik er weer bij. Leven en welzijn. En dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. En een paar interessante onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie dag bij Go. En uh, ja, maak er iets leuks van. Uh, aan het weer zal het niet liggen. Want het wordt vandaag een zachte dag. Met uh, ja, hele zwakke zuidenwind. Dus het is helemaal oké. Okay. Hey, wat mij betreft tot volgende week. Oh ja, en tot besluit een hele mooie klassieker van David Essex, Gonna Make You a Star. Zie maar. It's it.